Lot Lewin met het NOS-journaal. De acties van klimaatactivisten van Extinction Rebellion in ING-kantoren zijn op de meeste plekken beëindigd. Sinds vanmiddag waren de activisten in verschillende steden actie aan het voeren. Ze eisten dat de ING-bank stopt met het financieren van de fossiele industrie. In Nijmegen is de actie nog gaande. In Amsterdam, Den Bosch, Utrecht en Almere heeft de politie actievoerders gearresteerd. In de meeste gevallen omdat ze niet weg wilden na sluitingstijd. Demonstranten in Sri Lanka hebben nu ook de woning van de premier in brand gestoken. Eerder vandaag bestormden woedende betogers de ambtswoning van de president. Toen had de premier al aangegeven dat hij bereid is om af te treden als er een nieuwe regering wordt gevormd. De demonstranten houden de regering verantwoordelijk voor de economische crisis in Sri Lanka. Er is een groot tekort aan onder meer voedsel, brandstoffen en medicijnen. De Duitse politie doet onderzoek naar een incident op een feest van de SPD-fractie in Berlijn. Volgens Duitse media raakten zeker acht vrouwen onwel nadat ze druppels toegediend kregen. Om welke stof het gaat en hoe de vrouwen werden gedrogeerd is niet duidelijk. Het feest afgelopen woensdag was in de tuin van het kantoor van bondskanselier Scholz. Er waren zo'n duizend mensen uitgenodigd, onder wie veel politici en medewerkers. Ook Scholz was erbij. De SPD heeft aangifte gedaan. Zo'n 100 boeren uit Nederland en België... hebben vanmiddag actie gevoerd bij steenwolffabrikant Rockwool in Roermond. Volgens de boeren stoot de fabrikant van isolatiemateriaal... dagelijks meer ammoniak uit dan zo'n 80 veehouderijen tezamen. De organisatie Farmers Defence Force Limburg... zegt vaker dit soort acties te willen gaan voeren. Het weer vanavond en vannacht klaart het op en koelt het af naar 10 tot 14 graden. Morgen is het vrijwel overal droog en overwegend zonnig. De maxima liggen dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste wegen prima doorrijden. Het is wel wat drukker op de afsluitdijk, de A7, richting Noord-Holland. Daar heb je 10 minuten tijdverlies tussen Bresandijk en Den Oever...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 Fijn <laughs> Metaal lekker doorspeeld. De derde uur hier bij Entertainment View. Hier vanaf de tolweg Tina. En uh, ja, aan de telefoon hebben we Esther Algra. Esther, een hele goede avond. Een hele goede avond. Ja, hè? Niet helemaal top. Ja, toch? En hoe gaat het met jullie? Ja, hier gaat het uh, prima. Hier gaat het, ja. Uh, ja, met mij gaat het goed. <lacht> Laat ik het zo zeggen, want uh, ja, ik, ik presenteer het alleen dus. <lacht> Ja, dat is ook zo. Ja, toch? We hebben er mooi weer bij, dus uh, perfect. Ja, dat sowieso. Hey, jij bent er bij een, uh, een optreden natuurlijk. Uh, jij moet zo gaan optreden. Uh, ja. Ja, hoe is het uh, eigenlijk uh, met jouw uh, uh, ja, gesteldheid? Ja, ja gaat uh, heel goed. Ik uh, ben super blij dat, uh, dat we meer, weer uh, mogen ja, toch? Uh, ja, en uh, ja, het zomerseizoen, dus uh, de feesten van twee jaar terug of drie jaar terug, die, die, die, die, die, die mogen dus weer. Dus ja, ik ben echt gewoon volop uh, aan het optreden. En uh, met, uh, ja, goed. En, uh, we hebben straks in Friesland het schoentje gezien. vind ik heel erg leuk. Om... Ja, wat ja, doe je ja. daar zelf ook aan mee, of niet? Nee hoor, ik kijk wel. Oh. Ik kijk <laughs> en ik maak muziek. Oké, okay. <laughs> dus, je, dus, je, dus je vangt geen water. <laughs> nee, ik hoef niet te Scootsie-sielen. Dat vind ik nou echt... Uh... Nee, dat is, dat is, nee. Het ah, is een het, beetje het, leuker, hoor. Het hoort, het hoort bij Friesland, hè? Ja. Ja, ja, ja. toch? Ja, ik bedoel... Ja, ja ik, ik, ik ken niet anders dan... Uh, scootsie-sielen, ja, dat, dat, dan zeg je gelijk Friesland, dus ja. is me nog, hè? Daar is ook een liedje van, hè? Ja, klopt, <laughs> klopt, klopt, klopt. Ja. <laughs> dus ja, acht jaar, dus. Uh... Het leven is uh, druk bij Esther. Ja, ja, want ik heb uh, toevallig in het vorige uur uh, heb ik uh, jouw nummer gedraaid. Uh, het laatste nummer wat je hebt uitgebracht, Gama. Ja. Ja, dat, uh, dus dat heb ik gedraaid. Wat lief. En, ja, en, en toen dacht ik... Uh, nou ja, ik ga eens eventjes kijken hoe het met Esther is. Ah, nou, wat lief dat je wel. Het is helemaal leuk dat jullie mij onder de aandacht brengen. Ja. Ik ben nog niet weg. Ik... Uh, <laughs> En ik zal ook voorlopig niet weggaan. En ik hoop ook echt dat er uh, dit jaar weer een nieuwe single komt. Ja. En. en, en uh, nou ja, dan wachten we dan maar even toch voor de fans. Ja. ja wat... En de fans kunnen gewoon lekker uh, nog steeds mij beluisteren. En inderdaad uh, mij opzoeken bij uh, optredens in de buurt. Ja, want die hebben ook een uh, eigen site, hè? Tenminste, is ja. die nog up-to-date? esteralgraapuntnl. Sorry? Uh, Www.esteralgra.nl. Ja, zeg ik. Is hij, hij is wel up-to-date, hè? Ja, hoor. Want, ja. Uh, ja, nou ja... Dat vraag ik, omdat de, uh, de meeste sites zijn toch niet uh, helemaal uh, up-to-date. Nee, omdat, dat is uh, maar wel, hoor. Nee, maar die, die worden meestal bijgehouden door iemand anders... omdat ze hetzelfde druk hebben, en dat snap ik. Kijk, en dan... Uh, ja, ja, nee, ik, uh, en ik, ik post wel op mijn Facebook en op Instagram... Ja, en... Uh, ja, zo eigenlijk. En ja, en natuurlijk, als ik een eigen nieuwe nummer weer heb, ja, dan maak ik wat meer reclame natuurlijk. Hè. Ja, ja, ja, dat sowieso. Maar ja, goed, uh, daar doen wij maar mee. Ja, dat vind ik echt tof. Ja. Ik, was, uh, ik, ben, uh, ik heb wel even aan je gedacht natuurlijk, maar ik was niet in staat om te komen, want het was op een zondag. Mm. Maar ik ben, twee uh, weken terug stond ik in Beverwijk. Ja. In ja. Wijk aan Zee. Maar dat was allemaal op een zondag. Ja, klopt. En dat uh, is net een dag te laat. Ja, helaas. Nee, maar goed. Uh, nee, ja, mijn, mijn programma is natuurlijk alleen op de zaterdag. Dus ik denk, ja. Wanneer ja. komt ze nou eens een keer? Ja, nou, ik, hoop, uh, ik hoop wel weer dus ja. Maar goed, het is... Uh, het is volgens mij uh, hè, er is er overal personeeltekort, maar mensen hebben het ook gewoon druk. Ja, ja, ja ik, uh, ik heb ook personeeltekort. Oh, oké. Okay. Ik sta hier ook alleen. Dus... Nee, maar... ja. Zonder gekheid. Nee, maar ik doe mijn programma al wat al jaartjes alleen. Dus nee, dat gaat, dat gaat helemaal goed. Ja, dat is ook leuk. Het is ook leuk om muziek te maken. En ja, de mensen blij te maken. En... Ja, ja maar wat, wat, wat, hè? ik zeg altijd wat mensen niet snappen. Kijk, ik sta hier muziek te draaien. Maar het is niet zo dat ik dat, ik dat allemaal mooi vind. Nee, het gaat om, om degene die thuis zitten. die lekker de ja. radio aan hebben. Ja, klopt. Maar ja, goed. Euh... Ja. Je hoeft ook niet alles heel mooi te vinden. Ja, nee, maar dat zeg ik. Nee, ik, ik, ik Als je ik, mijn ik, muziek ik... maar mooi vindt, dan draai je die wel Nee, maar goed, uh, snap je? Dus, uh, uh, ja, tuurlijk zijn er. <coughs> nummers die. Uh, ja, dat ik zeg van ja, dat is niet mijn smaak, maar goed. Ik draai ze wel. Zo simpel ja. is dat. En ja. En, en ja, kijk, uh, voor jou is dat anders hè? want jij gaat geen uh, nummer uitbrengen waar je niet achter staat. Zo simpel is dat. Nee, dat is natuurlijk een feit. Ik ja, wil, uh, ja ze, ik zing ook wel liedjes. Dat ik denk van, hmm, dat vindt iemand heel leuk. En dan cover ik een nummer, weet je wel? Ja, ja, ja. Nou, dan denk ik, oké. Okay. Nou ja, als iedereen blij van wordt, wat word ik er ook blij van. Ja, toch? Ja, dat <laughs> ja nee, maar goed, zo is het. Zo, zo werkt het wel natuurlijk. Ja, blije geschichten. En, en ik denk van, goh, nou, ik heb toch wel weer een tof weekend gehad. Maar het ja. is wel belangrijk als ik optreed. Dat ik toch wel een blij gezicht zie. En dat zie ik altijd. Ja. Maar dat is wel je streven hoor. Ja, want uh, <coughs> ik weet niet hoe lang dat je nog hebt. maar Voordat voor je op moet treden. Nou, niet zo lang Ik moet <laughs> meteen weg. Dus ondertussen ben ik aan het make-upen. Oh, oké. Okay. Even Niet, niet, niet te veel poeder. Want het stuit ja, helemaal. We gaan kijken dat we niet kijken. Want uh, dat moet maar niet. Want ik zit onder de smurrie van de foundations. Nou, dat vinden de mensen heel leuk om te horen, denk ik. Ja, uh, ja eigenlijk wilden ze het ook zien. Maar... Ja, ja, ja, ja. Nou, wie weet gaan de mensen mij een keer zien in die buurt. Ja. Van jullie, hè, Zandvoort. Dus als jullie dan... Uh, nou ja. Ja. Ik moet er maar even gaan buurten, in een café of zo, dan... Uh... Ja, tuurlijk. En, uh, nou ja, overal kunnen ze uh, natuurlijk, ook als je hier in de studio bent... kunnen ze meekijken en luisteren natuurlijk. Dus dan kunnen ze ja. altijd alsnog die... Uh, dan neem je gewoon die poedendoos maar hier naartoe. Ja, ja precies. <laughs> dan kunnen ze zo via de camera ja. meekijken. Leuk, uh, leuk dat je mij nog even, uh, even in de aandacht brengt. En uh, ik wens ook iedereen een geweldige weekend. En geniet nog maar van het mooie weer. Voor het ja. is weer winter, hè? Ja, voor je het weet al. Ja ik heb in ieder geval uh, het nummer staan: Lach met een Reden. Nou, dat vind ik een top nummer om, uh, om uh, van, van het weekend te draaien. Het ja. is toch allemaal uh, best wel veel uh, gedoe in de wereld. Dus dan, daarom heb ik het nummer ook gemaakt: Lach met de Reden, probeer zelf blij te maken. En uh, hè, doe dingen waar je zelf leuk vindt. Nou, en dat nummer uh, past daar heel goed bij. Nou, weet dan... jezelf. Ja, toch? Be ja. yourself, inderdaad. Nou, wow. lach met de reden. Ik ga weer even verder. Ga jij ja, even verder poederen? En... Want anders uh, moeten de mensen dadelijk langer op jou wachten. Ja. Oké. Okay. <laughs> groetjes en bedankt. Hey, groetjes. Doe doe. Hey, doe en goed weekend, hè? Ja, dankjewel. Doe. Doe, doe. Oh, ja. Allee Esther graag En lach met een reden. Hé, hey, we gaan een reetje draaien. Ja. Frans Bauer. En Corrie Konings. Met jou naar het paradijs. Hier gezellig hoor. En dat allemaal op die 106.9. Goedenavond. Entertainment voor u tot de klokjes van 8 uur. Met jou naar het paradijs. Wordt voor ons de mooiste reis. Een droom voor ons twee. Dus ga met me mee. Ik kan niet zonder jou. Jij bent de zon in mijn leven. Ik zal jou mijn liefde geven. Jou zie ik steeds weer. Stilte die eenzame Dat is lekker, ja! opgepast. Opgepast. opgepast! Blijven, Blijven. Zitten, zitten alsjeblieft. Ja, maar dat we doen. Ja! Ja. ja, alle sterren zwijgen. Jannes. De avond die wacht weer op jou. En lacht ons dan. vergeet ik maar van, al weet ik niet hoe Wat bij je tochten moet worden, krijgt nacht Voel ik die leegte weer en vraag je mij om geduld, veel geduld alle steden zwijgen als jij straks weer gaat Het licht dat tof dat jij mij weer verlaat Ik leef dan met wat jij hierachter liet De liefde maar ook veel verdriet, maar niet Zwijgen als jij straks hier gaat. Het ligt dat dood, die jij mij. Nu toch eens stilzitten kom, want elke keer vraag ik me af: als je weg bent, waarom? Want bij je tochten ten goor, krijg de nacht te scheuren. Voel ik die leegte weer en vraag je in Dat allemaal van Jannes. Hey, ik ga nog een plaatje draaien. En dan uh, gaan we doen de drie op een rij van Frit Heiders. Blijf lekker bij tot acht uur. entertainment for you. Dennis Jones en Laat maar even Alleen.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 Het ligt echt niet aan jou Maar ik kan niet anders dan dat ik dit zelf doe Laat me even alleen Oh en het komt straks weer vanzelf Dus geef me even de tijd Laat het gewoon maar zijn Zoals het nu werkelijk is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 Wel, maar het is de tijd, die gaat langzaam en niet vlug. De driehopperij van Fred Heij. De drie op een rij van Fred Heij. van Fred Hai Come hey. una non del sangue le lacrime assaggiai Arsure come di battaglia comparse E di cuori cavalli scosi noi, amarsi è come andare in fuga, e cosa ho fatto, cosa ho detto. Het is niet zo slecht. Het is is Het is niet zo slecht. il Ik De driehoeperij van Fred Heij... hier bij ZFM Entertainment for Youth... 106.9 vanaf de tolweg 10A. En uh, ja, we begonnen dus... Uh, met de uh, Four Tops... en uh, I Can't Help Myself. En als tweede natuurlijk Lonely Teardrops... van Jackie Wilson. En deze natuurlijk... ja, hoe kan het ook anders Deze mooie Italiaanse... ja, nummer Mingi... en Cantare Edamore. Ja, he. Bro, ja, heerlijk. Ja, dit is Rob Zuren. We zijn het tot acht uur, hè? Dus, uh, ja, ik heb zo nog een uh, aantal verzoekjes te draaien. Dus het uh, komt helemaal goed. Na de fikse scheldpartij Dacht ik, nu is het voorbij Ik ga pleiten Het heeft geen zin zo door te gaan Want wat hebben we gedaan?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 Ik kan niet zonder jou. Ik heb geprobeerd, maar het lukt niet zonder jou. En nu heb ik verraad. Ik had nooit gedacht dat ik je zo vreselijk mis zou. Ik nog heel veel spaart. Die kan zo niet verder gaan. Wat heb ik jou aangedaan? Maar het ging meteen al vaag. Niemand meer die van je houdt. Dat was kloten.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 Ik heb zo spijt van wat ik deed. Hier die janken op de grond. Ik kan niet zo. Ik, jou aangedaan. Aangedaan. Ik kan niet zonder jou gezongen door deze Harlemse zomer Rob Zorn Entertainment for you in het hoofd in het hart En zo is dat hey, Hallo luisteraars! Jeff van Vliet aangevraagd door Jeroen Jeroen leuk dat je luistert en dat je erbij bent Het stormt in mijn hart wilde je horen Hier is je, hoor.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 Stolz in mijn hand. film Zitten we ieder op een hoekje van de Van zijn uh, album, natuurlijk. Uh, Het stormt in mijn hart. Jeff van Vliet, deze Amsterdamse stratenmaker. Hé, hey, daar is die! Wie? Bouke? Ja, hij na na, na na. Tot acht uur entertainment voor jou. I still remember the song when I saw you the first time on the summer night.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 Nah, nah. Sha-na-na-na-na-na -na -na -na. Still running through my head I remember your face Bring me back to the days, And slow the music down Sha na na na -na. na na na na na That's why, why I'm, I'm singing my song I still remember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 I won't forget the dance that started a romance. I sing this song for you. It goes na na na na na na na na. I'm lying in my bed. Na na na na. And slow the music down. Sha la -na, na na na, sha -na, na na na. That's why I'm singing our song. Ja, dat is waar we song. Ja, lekker hoor. Bouke, je kent hem vast nog wel van uh, ja, de, de, de, de, ja, de, de, de, de, de, de, de, nou ja, in ieder geval hype gewonnen. En, um, uh, ja, um, um, wat gaan we nu doen? Nu gaan we doen, ja, een extra uurtje. en uh, Nou, we gaan dat doen. Uit de Entertainment For You, Dutch Top 5. Dit, dit, dit, dit is de nummer 1. Tijd. Het doet je weinig, maar als ik zeg dat ik je mis, het doet mij pijn, jou doet het niks, ik raak het kwijt. Het is geen geheim dat ik bij je wil zijn, of ligt je hoofd misschien bij iemand anders. Zomaar zijn dat jij verandert Vader. Uit de Entertainment for You Dutch top 5 Ja, de nummer 1, Jeroen van der Boom En laat maar binnen We gaan eventjes terug in de tijd De broeders, die waren toen hier aanwezig In de studio En ze heten samen Fred en Rom. En ze heten De sidekick Entertainment for You In het hoofd, in het hart En ze hebben het over een Rockje ja, Lekker zomersnummertje hoor Blijf erbij, tot 8 uur entertainment voor jou. Mijn naam is Fred hey, goedenavond. Geen zijn plaatje. Een hele gouden oude. George Baker Selection. En uh, getiteld Maria. Hé, eh, ja. Hé. Hey, ja. Hij draait nog eens een plaatje. Nou, eentje dan hè. Eentje dan. ZFM. De zender van Zandvoort en Omstreken. Ja, weer de glas kapot. Weer het weekend voorbij. Ja, van uh, Entertainer View. Tino Martin. En ik zal er altijd zijn. zo laat Of ze zal er altijd zijn. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En uh, hopelijk hoor ik u uh, volgende week weer. Of tenminste, uh, ja, hoor ik en uh, ziet u mij uh, volgende week weer. Ik zou zeggen, een goed weekend, geniet ervan. En uh, wees een beetje aardig voor elkaar. Groetjes bij. het al voorspeld. Dus boos is er niet. Maar tot zover. Het ritme van ZFM. via de kabel op 104.5.